Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. De Belgische overheid stelt zich garant voor de Dexia-bank. De Dexia-groep krijgt een zogenoemde bad bank. Daarin worden alle rommelkredieten ondergebracht. Hoe hoog de staatsgarantie is, wil de premier de termen niet zeggen. Een splitsing van de bank in een Franse tak en een Belgische tak is vooralsnog niet aan de orde. De Dexia-bank zit in de problemen door de Griekse schuldencrisis. PvdA-voorzitter Ploemen en partijleider Cohen hebben besloten de strijdbijl te begraven. Ze spraken elkaar gisteravond na een telefonisch overleg van het PvdA-partijbestuur over de uitlatingen van Ploemen in de Volkskrant. Daarin noemden ze Cohen gisteren onder meer te weinig zichtbaar en ook zou hij te weinig uit de partij halen. Binnen de partijtop wordt Ploemens kritiek gedeeld, maar ze had die niet zo moeten ventileren, vinden de bestuursleden. Rusland en China hebben in de VN-veiligheidsraad een resolutie over Syrië geblokkeerd. Daarin werd het geweld door het regime van president Assad veroordeeld... en werd voorzichtig gesproken over sancties. Amerika is woedend over de actie van de Russen en de Chinezen. Het onderwerp blijft op de agenda. We rusten niet totdat de raad zijn verantwoordelijkheid neemt, zijn Amerikaanse VN-ambassadeur Rice. Rusland en China willen het geweld in Syrië wel veroordelen, maar ze voelen niks voor sancties. Bij een nucleaire afvalverwerker in België zijn drie mensen radioactief besmet geraakt. Het bedrijf Proces in Dessel, vlakbij Turnhout... had inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap en Euratom op bezoek... toen een potje met plutonium op de grond viel. Twee inspecteurs en een medewerker van Proces raakten besmet. Het zou gaan om een extreem kleine hoeveelheid. Aartsbisschop Tutu heeft ongewoon fel uitgehaald naar de Zuid-Afrikaanse regering... geleid door het ANC. Hij is woedend omdat de Dalai Lama geen visum heeft gekregen voor een bezoek. Tutu had de geestelijke leider van de Tibetanen uitgenodigd voor zijn tachtigste verjaardag. Volgens hem weert de regering de Dalai Lama onder druk van China. Peking beschouwt de Dalai Lama als het boegbeeld van de Tibetaanse onafhankelijkheidsstrijd. Het weer overdag bewolkt met kans op wat regen. Later breekt vanuit het westen de even door. 17 graden wordt het in het noorden en 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Nu al wakker, met Kamran Oela en Engeloes Hoestool. Goedemorgen, het is woensdag 5 oktober. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En het komend uur hoort u... Econoom Sveder van Wijnberg over een eventuele recessie die zich over Europa zal verspreiden. Ook hoort u hoe de Grieken erin slagen om zelfs de Engelse voetbalcompetitie te verzieken... En stelt D66-raadslid D66, Jan Pattenotte raadsvrager... naar aanleiding van vragen van Omroep WNL. Ingewikkeld, hè? Maar blijf vooral luisteren. Het is iedere dag wel raak. De dag van de secretaresse, de dag van de dialoog... en zelfs de dag van de valorisatie. Uiteraard is het vandaag ook een dag en wel de dag van de leraar. Ja, en op deze internationale dag van de leraar vragen de Verenigde Naties aandacht voor het recht op onderwijs. Ook in ons eigen land gebeurt er van alles. De onderwijscoöperatie doet dat en Erna Rijke is daar werkzaam en zit nu bij ons in de studio. Goedemorgen, Erna. Goedemorgen. We hebben afgesproken dat we tutoyeren. Dus Heel ik graag, zeg, okay, Erna. Um, je bent werkzaam bij de onderwijscoöperatie. Klopt. Wat doet de onderwijscoöperatie? De onderwijscoöperatie is van voor en door leraren. En wij organiseren samen met leraren allerlei activiteiten... om te zorgen dat de leraar bekwaam blijft, een goede leraar blijft... en kan aangeven wat hij of zij daarvoor nodig heeft. En jij werkt daar? Klopt. Wat is jouw rol? Ik ben programmaleider communicatie. Dus ik wil proberen zoveel mogelijk de goede dingen die leraren doen... en ontwikkelen met elkaar onder de aandacht te brengen... en te zorgen dat de leraar positief in het nieuws komt. En kunt u daar voorbeelden van geven? Um, nou bijvoorbeeld, uh, afgelopen zaterdag hadden wij de verkiezing leraar van het jaar. Uh, er waren negen genomineerde leraren in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. En die hebben tijdens een heel feestelijk programma dat op Peter Heerschop werd gepresenteerd, uh, zijn de drie winnaars bekendgemaakt. En dat zijn natuurlijk kanjes van leraren, die verdienen het om gezien te worden. Nou, over hen gaan we het later uh, uitgebreid over hebben. Eerst nog iets over jou, je werkt bij de onderwijscoöperatie. Heb je zelf ook een onderwijsachtergrond? Ik heb uh, een drietal jaren voor de klas gestaan als leraar leraar Engels uh, en ben heel toevallig in deze baan en in de communicatie gerold. Dus ik heb wel een warm hart voor het onderwijs, ja. Mis je het, het, het leraar zijn? Uh, ja nee, het is heel dubbel. Ik denk niet dat ik de ideale leraar ben. Ik zou niet zo'n verkiezing gewonnen hebben. Uh, onzekerheid uh, speelt daar een rol in en gewoon hoe ik, hoe ik zelf in elkaar zit en het best lastig vind om dertig leerlingen in een klas uh, te sturen en daar het, het beste uit te halen. Um, maar ja, het is wel iets uh, waar, waar elke dag weer iets nieuws gebeurt. En uh, jullie hebben vast zelf in de klas gezeten. Dus het is ja, een heel spannend beroep waar heel veel ding, uh, verschillende dingen gebeuren. Dus ja, ik mis het. En aan de andere kant, ik was zeker niet de ideale leraar. Dus ik denk dat ze mij niet zo heel erg missen. En is er een eigenschap die je als leraar had... die je nu ook inzet in je werk bij de onderwijscoöperatie? Ja, ik denk uh, enthousiasme... Uh, uh, mensen het gunnen om positief in het daglicht gesteld te willen zien... het beste uit mensen halen. En dat deed ik voor de klas met leerlingen toevallig over het vak Engels. En ik doe dat nu met leraren die ontzettend goed in hun vak zijn. En zijn leraren lastiger dan leerlingen? Leraren zijn ongeveer hetzelfde als leerlingen. Ja, speels. Zet ze in een groep bij elkaar en ze vertonen precies hetzelfde gedrag. Nou, wat dat gedrag is en hoe dat dan precies werkt... daar gaan we het straks over hebben. En ook de dag van de leraar, wat die dan precies inhoudt. En wie is, zijn dan die drie leraren die leraar van het jaar zijn? Daar gaan we straks met je verder over praten. Erna Rijker van de Onderwijscoöperatie, het hele uur bij ons te gast. Het is zes minuten over vijf en tijd voor het mediaoverzicht met Robert Schrijver. Gisteren breed uitgemeten in de media zijn de perikelen binnen de Partij van de Arbeid. PvdA-lid Myrthe Hilkens mocht haar kritische visie over Cohen delen bij De Wereld Door. Maar ze had moeite om alles goed op een rijtje te krijgen. Gelukkig hielp, hielp Matthijs van Nieuwkerk haar een handje. Water, eerst. Hele... Slokje water. Ademken. Eerst slokje water. <laughs> Rustig ademhalen en alle tijd nemen. Oké, okay, dat is fijn en sympathiek. Dank. Ja, na een goede slok water kreeg ze gelukkig wel iets zinnigs de woonkamers binnen.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 definitief voorbij is. Nou, als je eerlijk gaat speculeren, of je de groep nog weet te motiveren... Ja, dan is het helemaal voorbij. En tot zover het mediaoverzicht met de Robert Schrijver. Dank je wel. Ja, en straks hoort u alles over verkeersborden in Amsterdam. Want daar schijnt van alles mis mee te zijn. En er schijnen zelfs raadsvragen over te gaan komen. Hoe dat precies zit, hoort u straks hier op Radio 1 bij Nu Al Wakker. Zoals u van ons gewend bent, Nederlands muziek. Alleen de wind weet. Wende en Huub. Traasje vlaagt wit voor het half open schuifraam. Namiddags stadsgeluid dringt loom gesmoord door. Hier in kamer 16, 1 hoog. Hotel Eden klinkt goed, maar stel je er niet al te veel bij voor. laat op de avond, verstikkend hier binnen, balkondeuren open, onweer in de lucht. Katten die hanken op het blad van het schuurtje, platstil zo lijkt het, soms plotseling. waar het eindigt wat begint. Alleen de wind weet, Oeh, wat de wind weet, wat de wind weet, wat weet, weet. Het weet. alleen de wind. Het is pikken donker, het is of ik je kan horen. Verlaat, een barman bij wie ik twee glazen bestel Jij knikt, ik knik terug, alsof wij elkaar niet kennen Zo drinken we zwijgend in het veel te hard licht Dan pak je je tas, je wilt thuis zijn voor het losbarst de tocht in te draaien uit het zicht alleen de wind weet wat de wind weet wat de wind weet dat weet alleen de wind alleen de wind weet wat de wind. Alleen de wind weet. Wende en Hup, U luistert naar nu al wakker van onderop WNL. Vragen, vragen, vragen. Ze zijn in alle soorten en maten. Onze eigen sensiel van der grift, die stelt zichzelf al vragen af. Dat is niet normaal meer. Daarom hebben we tegen haar gezegd... weet je wat, ga jij maar de straat op. Stel je vragen en kom met mooie reportages terug. En ook deze week ging ze met de vraag op pad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, maar liefst 14 verkeersborden op het kruispunt bij Weesperplein in Amsterdam. Ik vraag me af of deze overvloed van verkeersborden op één punt niet juist meer onveiligheid biedt dan veiligheid. Als jouw als automobilist daar rijdt, nou, dan uh, zie je de bomen in het bos niet meer. Ik kan veel beter één of twee borden met wat informatie wegzetten dan dertig, want dan heeft het geen zin meer. Um, is dat zo? Dat is me eigenlijk nog niet eens opgevallen. Nee, dat denk ik. ik let meestal op de goede borden en uh, ik kan wel borden negeren... in principe die niet echt heel belangrijk zijn. Ja. Ja, want dat is echt verwarrend. Dat je niet denkt van, oh, wat staat er op het bord? En dan, oh, wat staat er op dat bord? Snap je? Meneer, fijn dat u even wilde stoppen. U heeft net over Weesperplein gereden... en daar stonden maar liefst 14 verkeersborden. Vindt u nu dat dat juist meer onveiligheid biedt dan veiligheid? Nou, ik weet niet meer of het meer veiligheid of onveiligheid biedt. Ik weet wel dat het heel erg irritant is, dat je aankomt rijden met de auto en dat je niet eens weet. Nou, je hebt hier de borden Beestplein. Uh, als je komt aanrijden, borden met je mag maar 30 rijden. Er wordt aan de weg gewerkt. Er is een omleiding F en G borden, waarvan ik geen idee heb voor wie ze zijn en of ze ook voor mij gelden. Uh, nou ja, ga zo maar door. Het, is wel, het wordt wel een beetje een rommeltje. Inmiddels ben ik gefietst naar het Waterlooplein, naar het Stadhuis in Amsterdam. Ik neem aan dat hier iemand is die mij meer kan vertellen over de wildgroei van de verkeersborden. Ik ben aangeschoven bij Jan Pattenotte, verkeerswoordvoerder van de D66, dus ik hoop dat u antwoord heeft op de vraag. Ik fietste namelijk net over Weesverplein en daar liggen nu allemaal wegen open en ik zag daar ongeveer op één punt al veertien verkeersborden staan en ik vraag me af of dit niet juist meer onveiligheid biedt dan veiligheid. Ja, dat klopt. We hebben steeds overal in Nederland verkeersborden erbij gezet. Omdat we dachten, hoe meer waarschuwingen, hoe beter. Maar nu blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ook dat mensen eigenlijk maar 10 à 20 procent van alle verkeersborden überhaupt waarnemen. Dus als je nog meer verkeersborden neerzet, breng je mensen alleen maar in verwarring. Wat wordt daar op dit moment aan gedaan? Nou, Amsterdam doet daar op dit moment helemaal niets aan. Er zijn wat andere gemeenten die hebben gezegd, wij willen wat minder verkeersborden. In Almere hebben ze daarom een meldpunt geopend. Iedereen kan onnodige of onduidelijke verkeersborden melden. In Leiden hebben ze besloten... we willen gewoon zo min mogelijk verkeersborden in de stad. En daar zijn ze nu hard mee aan de slag. Amsterdam doet er eigenlijk niet zoveel aan. Amsterdam weet niet eens hoeveel verkeersborden er staan in de stad. Maar is dat dan niet iets voor de D66... om als punt op de agenda te zetten? Ja, nee, zeker. Wij willen net als in Almere dat er ook hier een clean sweep komt. Dus dat wij even goed gaan kijken welke verkeersborden weg kunnen. Maar ook dat uh, verkeersborden die nu heel onduidelijk zijn... dat we daar wat aan doen. Want er staan vaak in Amsterdam de verkeerde borden... op de plek waar andere borden zouden moeten staan. Heeft u daar zo een voorbeeld van? Ja, wat in Amsterdam vaak gebeurt is dat als je um, bij een weg aankomt... ...dat er een bord staat verboden voor auto's. Maar dat is dan een eenrichtingsweg. Het is dus helemaal niet verboden voor auto's. Maar er kunnen best auto's uitkomen. En dan denken mensen, nou dat is verboden voor auto's. Dan kan ik met mijn kinderwagen wel in gaan lopen. En dan komt er een auto uit omdat het een eenrichtingsweg blijkt te zijn een eenrichtingsweg is een heel ander verkeersbord. En dat wordt in Amsterdam vaak door elkaar gehaald in de plaatsing. Is het dan een optie om bijvoorbeeld verkeersborden ja, anders te reguleren? Nee, wat je beter kunt doen is minder verkeersborden hebben... en zorgen dat er uh, duidelijke signalen op de weg staan. Wat ze in Friesland nu aan het doen zijn, is een middenstreep op de snelweg uh, in het groen. En die groene streep geeft aan dat je 100 km per uur mag. En dan hoeven er dus geen borden meer te staan waarop staat 100. Of die kleine bordjes langs de weg met 100 roepen. Want als je die niet ziet, denk je meteen mag ik nou 120 of mag ik dan nou 80... Aan de kleur kun je dan meteen zien hoe hard je mag. Ik hoop dat de D66 mij nu kan beloven dat er volgend jaar iets aan gedaan gaat worden. En we gaan de overbevolking van verkeersborden in Amsterdam aankaarten. en Begin volgend jaar komt de ANWB ook met een landelijk meldpunt verkeersborden. En dan kun je onduidelijke of overbodige verkeersborden gaan melden in de hoop dat het daarna beter wordt. Jan Paternotte heeft mij beloofd er iets aan te gaan doen. Daarom gaat hij vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders... over de wildgroei van de verkeersborden in Amsterdam. Ik ben benieuwd wat hieruit naar voren komt. U hoorde WNL Cecile van der Grift en D66-raadslid Jan Paternotte... stelt naar aanleiding van Cecil's vraag... vragen aan het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders. Goedemorgen, meneer Paternotte. Goedemorgen. Heeft u die vraag al gesteld? Uh, nee, we gaan hier uh, volgende week uh, aanwijzen aan het college. Want... Deze week is iedereen in Amsterdam druk bezig met uh, bezuinigingen. Want het is net bekend geworden dat Amsterdam 80 miljoen euro extra moet gaan bezuinigen. Nou wellicht kan ook iets worden bezuinigd op al die verkeerswoorden die worden aangeschaft. Want we hadden net al over dat de clean sweep zoals u aankondigde. Er mogen wat woorden gaan verdwijnen. Hoe onveilig is het Amsterdamse verkeer wat u betreft? Ja, uh, dat, uh, dat is best moeilijk te zeggen. Uh, we weten wel dat Amsterdam uh, behoorlijk veel verkeersborden heeft. Dat er ook gemeenten zijn die een stuk minder verkeersborden, niet alleen hebben, maar ook minder neerzetten. En uh, er is eigenlijk nog nooit echt goed nagedacht over de vraag of te veel verkeersborden niet voor onveiligheid zorgen in Amsterdam. Je in Amsterdam dus dat ook, is het wat je in Amsterdam ook ziet, is bijvoorbeeld: dan wordt er een milieuzone ingesteld. En dan komt er weer een extra bord voor milieuzone. En dan wordt er weer iets anders ingesteld. En ik zag nu bijvoorbeeld zelfs een bord um, bij Rood stil blijven staan met een smiley eronder. Wie, wie bedenkt eigenlijk dat dat soort borden worden ingevoerd? Ja, Amsterdam heeft uh, de reputatie dat hier de meeste borden worden bedacht. We hebben natuurlijk ook het uh, barbecueverbod onlangs bedacht. Kijk, uh, nu een bord voor het barbecueverbod en het, ook het bloverbod heeft een eigen verkeersbord gekregen. Uh, die worden in principe bedacht bij uh, de verschillende gemeentelijke diensten. Dus de verkeersborden worden bedacht bij de diensten uh, Het bloverbod, dat komt van de dienst de openbare Orde. Ja, en u gaat volgende week dus vragen stellen. Wat gaat u de wethouder exact vragen? Wat we gaan vragen is of er uh, eigenlijk richtlijnen zijn voor wanneer je wel of niet een verkeersbord neerzet. Als er gewoon een vraag is om een bord daar neer te zetten, bijvoorbeeld vanuit een van onze stadsdelen. Um, en of het niet logisch is als Amsterdam net als uh, Almere en bijvoorbeeld Leiden eens keer gaat kijken of er niet te veel verkeersborden staan. En of we er niet ook ons eigen meldpunt voor moeten openen. Dat we kunnen kijken of we met minder verkeersborden toe kunnen. Want dat zou eigenlijk de oplossing zijn volgens u. Minder verkeersborden in Amsterdam. Ja. En, en zo'n meldpunt, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik ben een Amsterdammer. Dus dat betekent dat ik dan straks kan aankaarten bij zo'n meldpunt. Daar staan een paar borden en die moeten weg worden gehaald? Ja, dat is heel makkelijk. Almere heeft bijvoorbeeld de website www.almere.nl slash minder verkeersborden. Nou, dat uh, duidelijker niet. En uh, daar uh, doet iedereen eraan mee om uh, de overbevolking van verkeersborden te melden. Dat heeft daar al geleid tot een stuk minder verkeersborden. Uh, en je hebt ook steeds meer gemeenten die zeggen, we willen eigenlijk bijna geen verkeersborden meer. Maar alleen nog een paar signalen op de weg. Nou, ik denk niet dat dat nou de bedoeling is. Het gaat uiteindelijk om de veiligheid. Uh, maar in ieder geval, van dat melden kan dus heel erg makkelijk geregeld worden. Oké, okay, D66-raadslid Jan Pattenot in Amsterdam gaat dus vragen stellen uh, over minder verkeersborden. Nou, als hij antwoorden heeft, dan uh, horen we weer graag van u. Ja, dan uh, laat ik het weten. Ja, en aangezien wij ook uh, natuurlijk een beetje de aanleiding zijn geweest... dan komen we graag ook het lintje doorknippen als het meldpunt wordt geopend. Ja, ik, uh, ik niet dat er een lintje voor zal zijn. Want uh, ja, je moet natuurlijk uh, niet steeds meer versieringen hebben. Um, maar ja, inderdaad, als het eerste verkeersbord wordt weggehaald... dan zijn jullie er waarschijnlijk bij. Nou, dat, uh, dan mogen dat, we hem slopen. Die, die afspraak is dan uh, gemaakt. Dankjewel, Jan Pattenotte. D66-raadslid in Amsterdam. En we gaan uh, het hebben over de dag van de leraar, want het is tien voor half zes. Dat betekent dat precies vijf uur en twintig minuten geleden die dag internationaal begonnen is. Want iedere dag is het raak. Dag van de secretaresse, dag van het dialoog, dag van de valorisatie. En vandaag dus die ene speciale dag voor de leraar. En op deze internationale dag van de leraar vragen de Verenigde Naties aandacht voor het recht op onderwijs. Ook in ons eigen land gebeurt er van alles en de onderwijscoöperatie doet dat en Erna Rijken is daar werkzaam. Je zit bij ons in de studio. Nog, nogmaals, Goedemorgen. Goedemorgen. Jij organiseert uh, de leraar van het jaarverkiezing. Waarom deze verkiezing? Ja, omdat het belangrijk is dat kwaliteit in onderwijs zichtbaar en bespreekbaar gemaakt wordt. Uh, en dat leraren die, uh, die uh, ja, uitstekend hun werk doen, een compliment verdienen. Want, want wordt dat te weinig beloond, een leraar die het goed doet? Ja, ik denk dat het typisch Nederlands is. Als, als je dingen goed doet, dan ga je gewoon uh, met de, de flow van de dag mee. En pas als we dingen slecht doen, dan wordt dat benoemd. Uh, het zit niet zo heel erg in onze cultuur, denk ik, om heel vaak een compliment te geven. En zeker in het onderwijs vind ik dat mensen uh, dat uh, meer dan eens verdienen. En wanneer is dit beloningssysteem bedacht, is deze verkiezing? <laughs> deze verkiezing bestaat al sinds 1999. Toen werd hij nog door een andere organisatie uh, georganiseerd. Um, dus nou ja, zo lang alweer. En, en, en waar selecteren jullie op bijvoorbeeld? Um, leraren kunnen aangemeld worden door uh, leerlingen, ouders, uh, collega's, leidinggevenden. En dat gaat echt op inhoudelijke argumenten. Dus niet hij is leuk of grappig. Uh, maar aanmelders moeten laten weten uh, wat de leraar doet om contact te maken met leerlingen. Uh, waarom hij zo goed kan organiseren. Waarom hij inhoudelijk zo goed op de hoogte is. En nu zijn er drie leraren leraar van het jaar geworden. Dat is natuurlijk een beetje ja. Je bent leraar van het jaar of je bent één van de drie? Ja, nee, we hebben drie categorieën. Dus we hebben een leraar in het basisonderwijs... een winnaar in het voortgezet onderwijs... en een winnaar in het beroepsonderwijs. Zitten er, zit er dan grote verschillen tussen, tussen leraren in bijvoorbeeld het uh, middelbaar onderwijs, voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs? Ja, het, dat denk ik wel. Uh, een, een, basisleraar is natuurlijk, of een basisschoolleraar is uh, dag in dag uit met dezelfde leerlingen, dezelfde klas bezig. Uh, een leraar in het voortgezet onderwijs geeft een uur of iets langer uh, zijn vak en ziet de klas dan weer verdwijnen. Dus het is toch wel een heel andere interactie met, uh, met leerlingen. Nou, we gaan het straks nog even hebben over. Aan welke pijlers ze dan moeten voldoen. Maar onze verslaggever Pieter van der Kruk ontbijt wekelijks met landgenoten... die een belangrijke dag voor de boeg hebben. En vandaag is hij, logischerwijs, afgereisd naar een van de leraren van het jaar. Martin Bootsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom op de Beekmaarschool. Nou, dit is mijn uh, lokaal. Hier zit ik met uh, groep 8. 27 kinderen. Wij houden rekening uh, in ons onderwijs met, uh, met de manier waarop je graag wil leren. Hier ligt uh, bijvoorbeeld de spellingmat... Heel veel kinderen leren op school um, spelling door de woordjes over te schrijven. Uh, kinderen in mijn klas mogen um, hun schoenen uitdoen. Een kind zegt een woord en de kinderen spellen vervolgens het woord. En uh, wij houden daar in ons onderwijs dus rekening mee. En we geven kinderen heel veel mogelijkheden om hun eigen keuze te maken. Dat uh, komt uit Amerika. Het concept is ontwikkeld door, uh, door Dun Dun. Dat heet leerstijlen, learning styles. En dat houdt in dat wij niet alleen kinderen heel veel leren, dus kennis overdragen.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 Nou, ik heb wel bij de jury, toen ik het gesprek had, die visie heel duidelijk naar voren gebracht. En ik heb ook gezegd van, uh, als ik ambassadeur van het onderwijs mag worden, wat ik ben geworden, wil ik ook heel graag die visie uh, naar buiten brengen. Omdat, je, omdat ik denk, in het onderwijs gaat de discussie heel vaak over middelen, maar ik denk dat onderwijs vooral begint met een idee over wat je wilt in het onderwijs. En u bent nu uh, leraar van het jaar of ambassadeur van het uh, basisonderwijs. Ja. Ja, wat nu? Nou, ik, uh, ik, ik ga straks uh, eerst lekker beginnen in de groep. En in de loop van de ochtend neem ik afscheid van de kinderen... en dan uh, word ik opgehaald en dan uh, vertrekken wij met, uh, met de auto naar Den Haag. En dan hebben wij eerst een, uh, een lunch op het ministerie van Onderwijs. En daarna hebben we een, uh, een moment dat we met de minister-president... in gesprek mogen als winnaars. Waar wilt u het met Mark Rutte over hebben? Nou, ik wil het heel graag hebben over, over visie. En ook over, als ik de mogelijkheid krijg om uit te leggen... Uh, dat om succesvol te zijn... Als kind in het onderwijs, dat er heel veel nodig is. Uh, heel veel tijd die je met elkaar doorbrengt. En uh, waarin je dus probeert om heel hard te werken met elkaar. En waarin je dus uh, probeert om elk succes te vieren. Dus dat kinderen leren trots te zijn op hun resultaten. En dat eigenlijk de, de, de, de, het kern van mijn vak is kennisoverdracht. En dat alles wat wij doen ten dienste staat van het overdragen van kennis aan kinderen, zodat ze straks, zoals wij altijd zeggen... vormgever en meester van zichzelf kunnen zijn. Stel je voor... Uh, jij bent uh, tactiel ingesteld. Tactiel ingesteld? Je wil graag uh, uh, met, je met je handen iets doen. En in plaats van dat je uh, allerlei opdrachten moet maken... waarbij uh, je een letter of een woord in moet vullen kun je ook een spel spelen waarbij één kind een zin voorleest. Uit die zin komt een woord en jij moet zeggen... wordt het woord gespeld met een d, t, met d of t. Nou, een voorbeeldzin, dat heb je goed geregeld, geregeld. En dan mogen kinderen met de vliegmappers zo snel mogelijk... op het goede antwoord slaan. Is het goed, dan ga je door naar de volgende. Is het niet goed, dan legt de spelleider uit... wat het wel moet zijn en welke regel erbij hoort. En zo leren kinderen weer van en met elkaar... Wat me trouwens ook opviel is dat uh, alle drie de genomineerde leraren in het uh, basisonderwijs waren mannen. Hoe komt dat? Dat is een goede vraag en die heb ik ook gesteld toen ik uh, op de, uh, met de jury heb gesproken. En dat uh, is echt uh, toeval, zeggen zij. Maar zoveel mannen zijn er niet in het onderwijs, toch? Nee, op dit moment 16 procent. Het loopt terug uh, tot 12 de komende jaren. En uh, misschien uh, kan ik als ambassadeur uh, ook nog een aantal mannen verleiden om voor het onderwijs te kiezen. Dus in dat opzicht vind ik het wel fijn dat ik die rol uh, mag spelen, ja. Is het een beetje een sexy beroep? Nee, het is, het, is, het is geen sexy beroep, maar het is een verdraaid, interessant en belangrijk beroep. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Nou, ik kijk nog even rond in het lokaal. Ik zie heel veel gezellige dingen. Ik zie een bank, ik zie een matje, maar ik zie geen slingers en u bent toch leraar van het jaar geworden. Hoe kan dat? Ja, sling, ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik hoop dat ik die nog krijg, maar uh, ik ben niet zo'n slingerman eigenlijk. En zo komen de kinderen. Gaat u uitdelen? Nee, ik ga niet uitdelen. Maar we gaan wel even feestvieren, dat is wel zo. Eerst feestvieren en daarna het torentje met Mark Rutte? Inderdaad, eerst feestvieren, alles vieren in het onderwijs en dan uh, naar het torentje. Klopt. Zo'n mooi vooruitzicht voor de dag, toch? Ja, ik, uh, ik, ik kijk er echt naar uit. U hoort de WNL-verslaggever Pieter van der Kruk aan het ontbijt... met één van de leraren van het jaar, Martin Bootsma. En we praten nog even door over de leraren van het jaar met Erna Rijken. Ze zit bij ons in de studio. Er zijn dus drie leraren van het jaar... We hebben net al van het basisonderwijs gehoord. Wat zijn nu de voorwaarden voor een goede leraar in het voortgezet onderwijs? Ja, Eigenlijk geldt dat voor het basisonderwijs, het onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs lange woorden. Uh, allemaal hetzelfde. De, de bekwaamheidseisen, heet dat met een, uh, een moeilijk woord. Dat zijn dingen uh, die elke leraar uh, tegenkomt in zijn vak. Dus ze worden allemaal op de, diezelfde bekwaamheidseisen uh, getoetst en bekeken hoe ze dat doen. En wat, voor, wat is dat dan bijvoorbeeld? Nou, Bijvoorbeeld, uh, hoe maak je contact met een leerling? Uh, hoe ga je om met je eigen persoonlijke ontwikkeling? Hoe ga je om met de omgeving van de school? Uh, hoe ben je... Uh, didactisch, uh, pedagogisch. Dus hoe ben je, ga je met leerlingen om? Hoe organiseer je de les? Hoe breng je leerstof over? Dus echt handelingen die leraren elke dag in de klas doen... waar ze altijd mee bezig zijn. En We hoorden net dat in het basisonderwijs... alle die de genomineerde mannen waren... Ja. De winnaars in die andere categorie ook mannen? Nee, dat zijn dan weer uh, vrouwen, gelukkig dan ah, misschien. gelukkig Nou, ja. nou, nou. nou. <laughs> ja, het is lastig op. We willen daar niet echt politiek correct in zijn. Het moet echt gaan om de mensen die eruit ja, uitspringen. En dat waren ja, in het basisonderwijs toevallig drie mannen. Hoe komt dat? Zijn kinderen meer op hun gemak bij een man? Goh, dat durf ik niet te zeggen. Nee, ja, ik denk dat het meer toevalligheid is dan dat daar, uh, uh, daar een regel over uh, te noemen is. En de dames die gewonnen met voortgezet onderwijs in het uh, mbo, wat voor type leressen zijn dat? Nou, Suzanne Winupst heeft gewonnen in het uh, mbo bijvoorbeeld. Uh, zij geeft les aan, uh, aan, aan uh, toekomstige militairen. Dus dat is de, uh, eigenlijk alweer een hele ontzettende mannensector waar ze het als vrouw heel erg goed uh, doet. En Ilse Gabriels in het voortgezet onderwijs is uh, leraar, uh, moet ik het goed zeggen, iets met natuur. Dus biologieachtige dingen, uh, natuurvakken. Uh, en he, hebben vrouwen dan andere eisen nodig dan mannen? Nee, nee. Ja, weet je wat het lastig is met leraren? Je hebt niet de perfecte leraar. Een afvinklijstje van nou, als je dit allemaal hebt, dan ben je klaar. Net zoals dat leerlingen verschillende leerbehoeften hebben... hebben leraren weer verschillende kwaliteiten om daaraan te voldoen. Dus het is juist mooi dat je met elkaar anders mag zijn... zodat de ene leerling zich prettig voelt bij de ene leraar... en de ander misschien wat beter bij de andere leraar. Voor de een zal dat een man zijn, voor de ander een vrouw. En leerlingen zelf, want die kunnen dan nomineren... Ja. Wat geven die als motivatie dan op voor dit soort topleraren? Nou ja, ze moeten echt vragen beantwoorden over dingen wat ik net zei. Hè. Dus hoe wordt contact met jou gemaakt? Hoe organiseert de leraar de les? En je merkt vooral dat ja, het gezien worden, um, uh, structuur, duidelijkheid... maar ook wel eens uh, een grapje. Uh, uh, grappig zijn uh, vinden leerlingen toch wel belangrijk, maar niet het enige. Dus er moeten uh, ja, duidelijke afspraken zijn. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn. Uh, en uh, ja, leraar moet verstand hebben van zijn vak... Nou, straks gaan we met je doorpraten, Erna Rijken van de Onderwijscoöperatie. Dan gaan we het uh, hebben over de positie van de leraar anno 2011. Want we horen vaak die leraar die leraar het zo zwaar Maar hoe zit het dan precies? Het is precies half zes en dus tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met onze actualiteitenredacteur Robert Schrijver. De Griekse ambtenaren gaan vandaag massaal staken... om te protesteren tegen de ingrijpende bezuinigingen. Het treinverkeer ligt stil, vliegtuigen blijven aan de grond... en de belastingkantoren blijven gesloten... Ook enkele openbare scholen houden de deuren gesloten en een aantal ziekenhuizen hebben alleen nooddiensten paraat. Het is de eerste landelijke staking tegen de loonsverlaging en ontslagen die afgedwongen zijn door de Europese Unie. De Amsterdamse brandweer is gestopt met zoeken naar de vermiste persoon in de Amsterdamse haven. Rond half vier ging het mis bij het laden van kolen bij een binnenvaartschip. Om onbekende redenen scheurde het schip door midden, waarbij twee opvarenden te water raakten. Een ervan... Eén daarvan kon zichzelf in veiligheid stellen. De brandweer zocht lange tijd te vergeefs naar de andere persoon. De kans dat hij het ongeval heeft overleefd is niet En tot slot de Nikkei-index. De beurs in Japan is begonnen met een klein verlies. De teller staat momenteel ruim 70 punten lager. Wat een verlies is van ongeveer 0,8 procent. En tot zover het minuutje. Met onze actualiteitenredacteur Robert Schrijver, dank je wel. Ja, en... Als we het nieuws gehad hebben, dan willen we natuurlijk nog maar één ding weten. Wat wordt het weer vandaag? En met al zijn thermometers en barometers en al zijn andere apparatuur zit Stijn van Antwerpen elke woensdagochtend voor ons klaar. Goedemorgen Stijn. Goedemorgen. De Indian Summer is nu echt voorbij. Ja, dat klopt inderdaad. We konden het eigenlijk al wel merken. Het wordt... Het is toch wel een, een langzame overgang dan van een ander weerbeeld. Maar toch, ja, het, het was gewoon even wennen inderdaad. De Indian Summer die laten we nu gewoon voor wat het is. En uh, ja, het is toch even wat wennen. Tenminste, dat vind ik wel. En ik heb ook gehoord van heel veel mensen dat het... Uh, het, is, het geeft toch een ander gevoel, weet je wel. Het is in één keer zomer en dan is het in één keer weer herfst. Ja. En dat gaan we de komende dagen ook wel merken. Vandaag, wat voor weer wordt het wel? vandaag? Ja, wat, wat, wat kunnen we vandaag verwachten? Ja, nou vandaag, um, ja, eerst nog bewolkt. Uh, later komen er vanuit het zuidwesten wel wat opklaringen binnen. En dan stijgt de temperatuur tot zo'n 17 à 20 graden. Uh, die 20 graden zal dan met name voor het oosten en het zuidoosten zijn weggelegd. Dus uh, de rest van het land heeft daar gewoon even uh, ja, niks mee te maken. Dus dat is, is toch op zich best wel jammer. Uh, maar nou, volgens mij nou, nog steeds wel redelijk goed voor de tijd van het jaar. Ja, het is, nog, het is nog best wel zacht inderdaad. Maar die bewolking is dan wel aanwezig. Ja, misschien als de zon er dan even goed uh, doorheen komt. Dan kan het ook nog best wel aangenaam aanvoelen. Dus uh, nee, ook vandaag is het nog lang niet zo slecht. Maar vanavond, uh, vannacht dan, neemt de wind uh, behoorlijk toe. Uh, de temperatuur die ligt al rond de 15 graden als minimum. En aan de kust is het dan tijdelijk stormachtig met uh, acht voor. En de, daarbij dus ook kans op windstoten tot 80 à 90 kilometer per uur. Nou, daar nou, zullen ze hun uh, sjaaltje wel weer om moeten doen, of niet? En morgen nog even gauw, wat wordt het weer voor ja, morgen? morgen dan hebben we te maken met een, uh, een groot uh, regengebied. Die trekt dan naar het zuidoosten en later klaart het dan vanuit het westen op. En dan stijgt de temperatuur tot zo'n 16 graden. Nou, dus het uh, wordt ietsje frisser de komende dagen. We moeten met name vanavond rekening houden aan de kust met windstoten. Stijn van Antwerpen, onze eigen WNL-weerman, dank je wel. En, en tot volgende week. Dan bellen we je gewoon weer om half zes. En dan zit jij voor ons weer klaar met je thermometers en je barometers. Is goed, lijkt me goed. Het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze voor u doorgenomen, dat straks maar eerst naar onze studiogast, want het is iedere dag wel raak. De dag van de secretaresse, de dag van de dialoog. Allerlei dagen bestaan er. En vandaag is het de dag van de leraar. Ja, En hoe is het nou gesteld met die leraar aan in 2011? We horen dan wel weer eens over een leraar die wordt weggepest... omdat hij homoseksueel is. En dan horen we weer dat leraren het toch steeds zwaarder hebben... Met, vaker met agressie te maken hebben. Bij ons in de het Erna Rijken. Zij is van de onderwijscoöperatie. En zij weet ongetwijfeld het meer daarover Erna... Weet je daar meer over? Hoe is het nou gesteld met de leraar Anne nu? Is het nog steeds een leuk beroep? Laat ik misschien daar eens mee beginnen. Nou, is het een leuk beroep? Dat moet je aan bijvoorbeeld die winnaars vragen. Volgens mij zijn er nog heel veel leraren die er ontzettend maar leuk zijn. al die verliezers die ook winnaars zijn als ze leraars zijn. Er zijn geen verliezers. We doen het toch allemaal samen. Dat zeggen die, die winnaars ook. Dat doen ze niet in hun eentje. Ze hebben een team nodig om uh, goed onderwijs te verzorgen. Er is geen leraar die het nog in zijn eentje kan. Maar hoe is het gesteld met de leraar? Want je hoort vaak hè, dat de leraar het zwaar heeft. Dat uh, jongeren steeds minder uh, oog voor het gezag hebben. Leraren hadden we vroeger echt het gezag. En nu hebben de leerlingen het gezag. Merken jullie daar ook iets van? Hoor je er wat verhalen over? Nou ja, ik, ik vind het moeilijk om iets over te zeggen. Ik sta zelf natuurlijk niet meer voor de klas. Ik kan daar niet iets... Uh, maar de realiteit is dat het dus een beroep is... Wat, wat in een constant veranderende maatschappij zich bevindt. Dus uh, ja, uh, ook de leraar zal steeds met andere uh, gegevens om moeten gaan. En uh, uh, bevindt zich ook in, in die wereld die steeds verandert. En moet dus heel flexibel zijn. En gelukkig uh, zie ik, uh, zeker in de verkiezing leraar van het jaar... er zijn 1400 aanmeldingen binnengekomen... dat er nog heel veel leraren zijn uh, die daar prima toe in staat zijn... en die het waard zijn om uh, een compliment te krijgen... En de leraren die dat dan niet krijgen... Die, die dus eigenlijk leerlingen hebben die zich negatief tegen ze uitlaten... wat zouden zij moeten doen? Ja, um, ik vond een van de winnaars van dit jaar, die had uh, een, uh, een mooie zin in een, uh, in een interview naar aanleiding van haar winnen. En die zei, je moet als leraar eigenlijk in de spiegel kunnen kijken, durven kijken en je afvragen zou ik les van mezelf willen hebben. Dat vind ik wel een hele mooie manier om uh, ja, kritisch te blijven. Een goede leraar zal altijd kritisch naar zichzelf blijven kijken en zich afvragen waar, waar kan ik en wil ik mij nog in, uh, in verbeteren. Het lastige van leraar lijkt mij dat je eigenlijk ieder jaar weer met hetzelfde bezig bent. Je krijgt opnieuw gewoon weer een groep zeven en gaat daar les aan geven. Of je gaat weer opnieuw biologie geven. En als je op een gegeven moment gedemotiveerd raakt, ja, dan kan je niet zeggen nu even niet. Je moet gewoon doorgaan terwijl je een ander beroep misschien ook een dagje minder kan zijn. Nou ja, dat, dat is wat uh, leraar zijn zwaar maakt, volgens mij. Als je een klas uh, voor je hebt, dan kan je niet even denken... goh, ik heb zin in een kopje koffie of ik wil even uh, ontspannen. Dat kan niet. Je hebt dertig leerlingen. Uh, dus je moet op dat moment gewoon uh, pieken en uh, er zijn. En uh, zorgen dat, uh, dat de les goed loopt. Dat ben je aan die leerlingen verplicht, ook aan jezelf. Dus uh, dat is denk ik een, een, een ding wat heel veel mensen onderschatten aan het vak uh, leraar. Uh, dat dat best ja, zwaar is om dat iedere keer weer uh, te doen, dag in dag uit. Maar de Denkt, pa... Pa... Sorry. Denkt u dat het een, een heel moeilijk beroep is? Want het wordt vaak gezien als uh, het beroep van... oh, ik word leraar, want dan heb ik de zomervakanties net als mijn kinderen. Ja, nou ja ik, ik zie dat echt heel anders. Volgens mij uh, verdienen leraren die vakantie omdat, om uh, ja, wat ik net zeg, het uh, wel een beroep is. Kijk, ik, ik heb met mijn uh, nou ja, zeg maar kantoorbaan. Ik kan op ieder moment dat ik even denk van goh, uh, ik ben moe of ik heb het zwaar, of ik kan me even niet concentreren, heb ik de kans om even weg te lopen, een kopje koffie te halen. Leraren kunnen dat niet. Die moeten op dat moment er gewoon zijn voor hun klas. En als je dan je concentratie verliest, ja, dan, dan uh, voelen leerlingen dat onmiddellijk. En dat maakt, je, uh, uh, dat maakt het zwaar. En de onderwijscoöperatie die doet daar ook iets aan? Ja, de onderwijscoöperatie is, uh, uh, die zet zich in samen met die leraren daarvoor. Dus wij, wij kunnen samen met leraren kijken naar wat heb je dan nodig... om te zorgen dat je bijvoorbeeld in die spiegel durft te blijven kijken. En hoe wil jij je dan ontwikkelen? En wat voor ja, dingen kunnen we daar met elkaar voor, uh, voor ontwikkelen? Nou, straks gaan we ze doorpraten en reiken van die onderwijscoöperatie. En dan gaan we het hebben over de dag van de leraar. Want dat is het vandaag. En met name al die politieke aandacht. Want we hoorden net al een van de winnaars van Leraar van het Jaar dat premier Rutte zich zelfs vandaag mee gaat bemoeien... die gaat de, de, de winnaars ontvangen hè? In, Klopt. in Den Haag. Ja, ja nou, heel bijzonder vind ik dat. Ja, daar gaan we het zo over hebben waarom oh. het zo bijzonder is... en hoe het nou kan dat premier Rutte zich euh, nou ja, daarvoor leent... dat hij zegt, kom vandaag maar langs. Hij is natuurlijk zelf ook leraar, misschien is dat het. Maar we gaan het eerst over iets heel anders hebben. Het is namelijk woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. En u bent dat van ons gewend. We hebben ze vast voor u doorgenomen. En deze week beginnen we met Vrij Nederland. Bij Vrij Nederland verschijnt deze week voor het eerst de Mediagids. In deze bijlage selecteert de redactie de beste online bronnen bij het nieuws van de week. De Mediagids moeten wegwijzen in het enorme aanbod op internet. op basis van actualiteit en de interesses van lezers in politiek en cultuur. En elke week gaat de redactie een aantal actuele onderwerpen vaststellen. Deze week hebben ze bijvoorbeeld een gesprek met. hoe kan het ook anders, Alexander Klupping. Hoe zorg je namelijk voor dat je 40.000 volgers krijgt op Twitter? Daarnaast links over Hella, Hase, die deze week is overleden. En natuurlijk allerlei bronnen over 60G televisie. En dan de nieuwe revue. Ze komen met een lijst van de 13 groenste rijken. Volgens de quote hoofdredacteur Sjoerd van Stockholm is de geitwolle sokkengeur er vanaf. Willem-Alexander gooit hoge ogen. Maar op nummer 1 staat Marcel Brenninkmeijer. Een telg uit de CNA-familie. Op de cover van de nieuwe revue een foto van John Mierenmet, de vermoorde voormalig topcrimineel. Het verhaal gaat over het laatste jaar van met De pakkende quote op de voorpagina. Kan je? Ik schiet je zuster wel dood. Dat is dan weer weinig vrolijkmakend. En dat geldt trouwens ook voor het interview met Albert Verlinde... Die, dat wat ook in de review deze week staat. Ook daar worden we niet heel vrolijk van. Het gaat namelijk over de dood precies een jaar geleden van zijn zwager, Antonie Kamerling. Het zou een vraag kunnen zijn van onze WNL-verslaggever Cecile van der Grift. Hoe ziet een gezin er nu anno 2050 uit... Nuveel onderzoeker Jan Latte heeft er wel een idee over. En tegenover HP De Tijd zegt hij dat vrienden een soort substituut worden van familie. Ja, Het thema gezin zit deze week volop in HP De Tijd. Zo zijn er vijf portretten van verschillende gezinnen. En er is ook een heel ander verhaal wat weinig met gezinnen te maken heeft. En wat ik met veel belangstelling gelezen heb, dat ging over botox. Want wat blijkt nou Ingelou? In Brazilië wordt overwogen om cosmetische chirurgie tot een basisvoorziening te maken... Dus daar waar wij allerlei dingen uit dat basispakket halen... Stoppen komt... zij het er even in? Ja, met name cosmetische chirurgie. Zou je naar Brazilië verhuizen om die reden? Ik werk gelukkig bij de radio, dus ik hoef er niet zo strak <lacht> uit te zien. Um, en wat bijzonder is, want daar gaat het verhaal uiteindelijk over... hoe is het nou in Nederland gesteld met die botox? Want ze denken dat we iedereen maar aan de botox is... maar het valt eigenlijk allemaal best wel mee. Ja, we zijn eigenlijk allemaal heel gewoon gebleven. We zijn heel gewoon gebleven en... Tot zover de weekbladen voor deze week. De Europese topclubs in de voetballerij kunnen zomaar wel eens flink in de problemen gaan kopen. De Britse pubhouser en een Europese strafhof hebben een bom onder het licentiebeleid van tv-gelden gelegd. De vrouw had een Griekse decoder gekocht om de peperdure abonnementen van de Premier League om te omzeilen. Maar ze kreeg door diezelfde Premier League daarna wel een dikke boete. Ja, en het Europese strafhof heeft deze boetes ongedaan gemaakt. Omdat de vrouw in haar gelijk stond omdat de exclusiviteit in strijd is met het Unierecht. Dat wisten we natuurlijk allemaal. We kijken met sportmarketeer Bob van Oosterhout, directeur van Triple Double, naar de gevolgen daarvan. Goedemorgen, Bob. Goedemorgen. Om even een goed beeld te krijgen, hoe belangrijk zijn die tv-gelden voor clubs van topcompetities als in Engeland? Nou, die zijn, die zijn mega. Uh, wanneer je gaat kijken naar de Engelse, de Spaanse, de Duitse competitie... Uh, ...dan zijn uh, televisierechten by far de meest belangrijke, belangrijke inkomstenstroom. Dat gaat uh, in het geval van Engeland om een paar miljard. En om dan eventjes een uh, parallel te trekken... Uh, ...de nummer laatst uit de Engelse Premier League... Uh, ...krijgt uh, uh, net zoveel inkomsten uit televisierechten... ...als alle Nederlandse eredivisieclubs bij elkaar. Dus. Dat gaat om enorme bedragen. En nu wordt er volop gespeculeerd over de gevolgen van de uitspraak. Kan dit het nee. einde betekenen van die extreme hoge tv-gelden? Uh, nee, dat geloof ik niet. Ik ben een van de weinige uh, sportmarketeers die hier toch een iets andere uh, kijk op heeft. Uh, het is een hele bijzondere casus. Het is heel apart wat hier gebeurd is. Zo'n dame die inderdaad uh, via een, een niet-legale uh, decoder uh, via Griekenland beelden van de Engelse competitie in Engeland in haar uh, pub laat bekijken. Um, maar wanneer je gaat kijken naar de gevolgen voor uh, de Engelse clubs... Uh, dan ben ik er heilig van overtuigd dat uh, wanneer dit zich doorzet... ja, dan zal de Premier League zich achter de oren krabben en zeggen van... luister, uh, wanneer uh, buitenlandse aanbieders, buitenlandse tv-stations... Premier League club beelden van ons kopen, maar ze vervolgens voor uh, een lagere prijs op onze eigen thuismarkt kunnen aanbieden, ja, dan denken wij nog wel even heel goed na over deze constructie. En dan zullen dit soort uh, lacunes in de contracten absoluut gerepareerd gaan worden. Dus dan zal niet iedereen een Griekse code kunnen kopen en alsnog het voetbal voor goedkoop kunnen kijken? Nee, ik geloof nooit dat dat gaat gebeuren. Dat gaat de Premier League, maar ook alle andere competities... gaan dat nooit toestaan. Uh, stel je voor dat ik een sinaasappelfabriek heb... en jij verkoopt ook sinaasappels in België... die je van mij krijgt. En je gaat vervolgens die sinaasappels onder de prijs... ook bij mij in Nederland verkopen. Ja, dan denk ik nog wel twee keer na... voor ik jou die sinaasappels ga leveren. Uh, maar tegelijkertijd, jij wil wel in België... graag die sinaasappels blijven verkopen... want het levert aardig geld op. En uiteindelijk zal uh, nogmaals dit verhaal... Echt wel weer gerepareerd gaan worden. Ja, Hoe gaan ze dat doen, denkt u? Nou, ik verwacht dat uh, er veel strengere afspraken zullen gaan komen in de toekomst. Uh, met betrekking tot de, de, de begrenzing van het uitzenden van uh, televisiebeelden van voetbalwedstrijden. Uh, met andere woorden, zo'n uh, Griekse betaalzender krijgt hoogstwaarschijnlijk te horen. dat uh, deze haar uh, of de beelden van de Premier League in Griekenland mag uitzenden. Maar dat het niet zo kan zijn dat mensen in, in alle andere Europese landen die beelden vanuit Griekenland kunnen laten overkomen. In Nederland zijn we daar vrij goed in. Hè? Als je een Nederlandse website in het buitenland opent, dan weigert hij ook de stream te openen, zodat je het niet kan zien. Nee, in, in, in, in een aantal gevallen is dat goed. In een aantal gevallen ben ik daar dan ook wel weer minder voorstander uh, van, want ik ben natuurlijk ook een, uh, een liberaal ondernemer. Dus in welke uh, gevallen bent u daar niet zo'n voorstander van? Nou, wanneer ik bijvoorbeeld kijk naar, naar sportbetting, ik vind uh, de manier waarop wij in Nederland omgaan uh, met het verbod op het uh, toegankelijk maken van uh, internationale aanbieders, ja, dat vind ik niet meer van deze tijd. Dus het zou gewoon mogelijk moeten zijn, we zouden ook gewoon uh, de, uh, voortaan ook internationale aanbieders op de markt toe moeten laten? Ja, daar ben, ik, daar ben ik absoluut van overtuigd. Uh, uh, op het gebied van betting werken we met een wetgeving die stamt uit 1968. Ja, toen bestond het woord internet nog niet eens. Dus waar hebben we het over? Ik vind dat we daarin echt wel even een stukje moderner mogen gaan denken. En wie is het dwarsliggen? Is dat de politiek? Of zijn dat uh, bijvoorbeeld omroepen als de NOS of juist Eredivisie Live? Nee, vooralsnog is dat, uh, het gebal, in het geval van betting, is dat uh, de politiek. Hè, die probeert uh, partijen als Unibet of Bwin uh, van de markt uh, te houden. Dus daar is de, de grootste winst te behalen. Politiek zou daar iets aan moeten doen... zodat sportbetting in Nederland gewoon wordt toegestaan. Ja, absoluut. Want uh, de sport laat uh, vele tientallen miljoenen euro's uh, liggen... die op dit moment in andere landen in, uh, in het voetbal wel omgaan. En ja, dan krijg je ook een soort van oneigenlijke concurrentie. Nou, volgens Bob van Oosterhout, sportmarketeer en directeur van het bedrijf Triple Double... gaat er nog niet heel veel veranderen in die hele wereld die tv-licenties heet en voetballand. Dank u wel. Graag gedaan. Het is iedere dag wel raak. De dag van de secretarissen, de dag van de dialoog. En vandaag is het ook een belangrijke dag. De dag van de leraar. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst gaan we naar Agda en de Munnik. Waar was je dan? Er was nog wat een feest en daar zou jij dan zijn geweest. Wat deed je dan toen je me hoorde? Ik stoorde in je spel van de vlinder in de nacht. Je zei te zacht, niet doen, nu maar slapen en een zoen. En ik weet dat ik je niet claimen zou. Geen problemen zou gaan maken als het moeilijk werd. Waar was je dan? Akda en de Munnik op Radio 1. U luistert naar Nu Al Wakker. Ja, en op deze internationale Dag van de Leraar die georganiseerd wordt door UNESCO vraagt, wordt aangevraagd voor het recht op onderwijs. Ook in ons eigen land gebeurt er van alles. De onderwijscoöperatie doet dat. En Erna Rijken, die is daar werkzaam, zit bij ons al het hele uur in de studio. En wat zo bijzonder is dit jaar, Erna, er is ontzettend veel aandacht voor. Met name vanuit de politiek. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Uh, het, het groeit de verkiezing, het wordt steeds bekender. Ik denk dat de, de winnaars van de verkiezing Leraar van het Jaar uh, op de Dag van de Leraar uh, een steeds grotere rol nemen in hun ambassadeurschap. En dat ook uh, het ministerie heeft gezien wat voor mooie dingen zij kunnen en dat op deze manier waarderen. En welke politici gaan er naast Mark Rutte vandaag aandacht aan besteden? Um, nou, De drie winnaars die worden met een lunch ontvangen op het ministerie... door de staatssecretaris uh, Halbe Zelstra en de minister van Bijsterveld. En uh, vervolgens nog naar de minister-president. Dus ik denk dat het een hele bijzondere dag voor ze wordt. U begint helemaal te glimlachen. Ja, ik vind het heel fijn dat deze mensen op deze manier erkend worden. En dat ook de politiek ziet wat voor kanjes we in het onderwijs hebben. Waarom doet de premier dit? Nou, ik, ik denk, uh, uh, hij is zelf ook leraar, dus uh, hij draagt het onderwijs natuurlijk een, een warm hart toe. Hij geeft nog steeds les, wat ik heel bijzonder vind uh, dat hij dat doet. Um, en ja, dit zijn natuurlijk leraren die uh, met de voeten op de werkvloer staan... en die je natuurlijk prima kan gebruiken bij het uh, nadenken over beleid rond onderwijs. En ga je daar ook een soort lobby over voeren vandaag? Want je hebt dan een bijzondere ontmoeting. Ook een mooi moment om misschien wel voor iets te pleiten. Ja, dat is gelukkig door deze ontmoeting al gebeurd. Oostwee heeft al uitgesproken dat ze zeker de kennis van deze leraren uh, de komende jaar willen gaan gebruiken. Dus de lunch wordt gewoon echt een gezellige lunch. En Mark Rutte en Halper Zijls hoeven niet bang te zijn dat ze ook nog allerlei lobbyende gesprekken krijgen. Ik durf van de inhoud van de gesprekken niks te vertellen. Ik denk dat het vooral bedoeld is om te erkennen dat ze de kwaliteiten hebben die ze hebben laten zien. En wat hoopt u nu het komende jaar te bereiken met de onderwijscoöperatie? En als het gaat om de dag van de leraar en de verkiezing leraar van het jaar... vooral dat, dat leraren uh, uh, ja, een compliment krijgen en uh, horen dat ze, dat ze goed hun werk doen... dat het gezien mag worden, dat dat uh, opgemerkt wordt. Um, en ja, daarom is natuurlijk ook vandaag uh, de dag van de leraar... een goede kans om leraren in het zonnetje te zetten... Um, als je les hebt, kan je je favoriete leraar bedanken. Maar ook als je vroeger les gehad hebt, uh, zou je eens een kaartje... of een briefje of een mailtje of een bloemetje kunnen sturen... naar ja, een leraar die, uh, die bijzonder voor je is geweest. Dat zou eigenlijk iedereen vandaag moeten doen? Dat zou mijn uh, oproep zijn. Denk eens even na. Uh, misschien jullie ook. Uh, welke leraar heeft uh, indruk op jou gemaakt? Uh, en laat diegene weten dat hij belangrijk voor je is geweest. Is op zich natuurlijk wel interessant. Dan heb je bijvoorbeeld een buurman of buurvrouw waar je jaren naast woont... En... Jaren later is je nog een kaart. Zo'n zo leraar die heb je soms ook gewoon vijf, zes jaar lang elke dag gezien. Precies. En daar denken we dan nooit meer aan. Nee, en ja, dat wordt dan maar als... Uh, ja, die mensen doen hun werk en dat doen ze blijkbaar goed. En dat accepteren we. Maar uh, er zijn bijvoorbeeld hele mooie filmpjes gemaakt. Die zijn te zien op uh, www.leraar24.nl. Dat nou, is dat ook aantal... genoemd. Kijk, dankjewel. Uh, waar een aantal bekende Nederlanders... zoals Ernst Daniel Smit en Burgert Lewis... teruggaan naar een leraar die uh, heel veel indruk op hun gemaakt heeft. En wie ga jij vandaag... een kaartjes sturen? Ik uh, zit te denken om uh, meneer Helmer, een oude natuurkundeleraar van mij, uh, eens te bedanken. Waarom? Uh, ja, die heeft uh, altijd een bijzondere manier van uh, met leerlingen omgaan. Uh, ik was altijd een heel onzeker meisje en uh, uh, daar heeft um, hij, uh, ja moeilijk om te zeggen, uh, bijzonder uh, goed kon hij met leerlingen omgaan. En dat heb ik heel erg gewaardeerd. Nou, misschien heeft hij dit al gehoord en uh, verwacht hij met veel plezier uw kaartje. Mm -hmm. Erne Rijke, organisator van de Dag van de Leraar vandaag, bedankt voor uw aanwezigheid in onze studio. Heel graag gedaan. Het is acht minuten voor zes. U luistert naar nu al wakker op Radio 1. En we gaan het hebben over de economie. Want daar hebben we het, het dit uur nog niet over gehad, maar de afgelopen weken des te meer. Economen van de Amerikaanse bank Goldman Sachs en vermogensbeheerder Pimco kondigden gisteren aan dat Europa rekening moet houden met een recessie. Tot het einde van dit jaar en in het eerste kwartaal van 2012 kan de economie wel eens flink gaan krimpen. De aanhoudende schuldencrisis kan de grote boosdoener voor Europa worden. En niet alleen voor landen als Griekenland, maar ook voor ons eigen Nederland. Hoe groot dat gevaar is vragen we aan econoom Zweden van Wijnbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Krijgen wij in Nederland ook te maken met de recessie? Nou, de... Ik kan het niet uitsluiten. Het lijkt me niet heel erg waarschijnlijk. Want ja, binnen Nederland gaat er niet zoveel mis. De problemen worden allemaal geïmporteerd uit Zuid-Europa. En ja, de manier waarop we daarmee omgaan. En welke landen kunnen, moeten wel gaan vrezen voor een recessie die. Nou, denk ik? in het zuiden van Europa gaat het natuurlijk heel erg mis. Griekenland is al in een diepe recessie. Dat is 5-6 procent per jaar. Krimpen, Spanje, Italië, al die landen die de zaak echt uit de hand hebben laten lopen. en nu geen enkele speelruimte bij hebben. En, en midden terwijl het slecht gaat, nog verder moeten bezuinigen. Ja, die, die, die, die raken in moeilijkheden. Wat zijn de grootste oorzaken daarvan? Ja, vroeger, uh, vroeger uh, te wild uitgeven. En daar nu de rekening van gepresenteerd krijgen. Ze hebben schulden die langzamerhand te hoog zijn. Ze hebben een, een economie die, die te duur is voor de productiviteit die ze hebben. Dat is gewoon eigenlijk alles mis in die landen. Uh, dat, dat ze dus op moeten schonen. Alleen ja, de politiek die blijkt er toch moeite mee hebben dat voor elkaar te krijgen. In Nederland en Duitsland staan natuurlijk veel beter voor. De landen daaromheen, Oostenrijk, Zweden. Zo, dat, dat loopt eigenlijk allemaal best goed. En dat wordt een beetje door al die onzekerheid omlaag getrokken. Op zich is daar eigenlijk geen reden voor. Dat, uh, dat zou niet hoeven, moeten hoeven. Maar het risico is al wel. Daar hebben we die uh, Saks en Pimcom en al een beetje gelijk in. Okay, dat Griekenland het zwaar heeft, dat is natuurlijk inmiddels een, een uh, regelrechte open deur... Um... Nu zijn de economen er niet over eens wat Europa zou moeten doen om de Grieken zo snel mogelijk uit hun lijden te verlossen. Gisteren stelde uw collega Ewald van Engelen nog voor dat ze een soort nieuwe drachma moeten gaan invoeren in Griekenland. Ja, dat is een vrij onzinnige opmerking. Kijk, uh, ze zitten in die euro. Wat die mensen die willen dat ze uit de euro gaan vergeten is dat, uh, dat die uh, iets anders zit dan een vaste wisselkoers loslaten. Een nieuwe munt invoeren, dat duurt zo... Een, nou, bij ons duurt het een jaar, twee jaar om de euro in te voeren. Als jij een drachma in wil voeren, duurt dat één, twee jaar. Je weet dat de eerste dag dat die er is die meteen 40% in waarde keldert. Dus je paaiert wat er gebeurt als je dat ziet aankomen een jaar lang. Nee, dat is echt een van de domste voorstellen die ik uh, lang in, gehoord heb. Het ingewikkelde voor mij als uh, gewoon rechtgehaarde uh, Nederlandse burger is... dat juist de top economen in Nederland zich daar ook echt tegen elkaar ingaan... en niet met elkaar eens zijn. Hoe ik moet... denk dat dat wel mee valt. eigenlijk. Volgens mij zijn alle... Top-econoom het eens dat een opbreken van de euro een heel slecht plan is. En dat Griekenland een veel te hoge schuld heeft, en dat je daar de helft van, af van moet schrijven. Oké, okay, dus in dit geval uh, vergis ik me door meneer Van Engelen als top-econoom te betitelen. Hij is een sociaal-genograaf. Oké, okay, dus sociaal-genograaf moet zich niet bemoeien als het over de euro nee, nee, gaat. Nee, hij moet het met zijn eigen okay. En het kwijtschelden van uh, schulden uh, is. Dat ja, dat is logisch. Kijk eens net als, ja, denk aan iemand die in de schuldsanering zit, gewoon de gemeente. Het is allemaal misgegaan, je bent werkloos geraakt, uh, het lukt allemaal niet meer, je hebt te veel uitgegeven en je wordt van alle kanten uh, door schuldijzers afgevolgd. Dan komt er schuldsanering, dan moet je je gedrag aanpassen zodat je niet meer, meer uitgeeft dan je binnenhaalt en je schuld wordt aangepast aan wat je kan betalen. Nou, die logica die geldt voor een land net zo. Uh, Griekenland loopt slecht moet natuurlijk verschrikkelijk veel hervormen, daar heeft Jan Kees Jaar helemaal gelijk in. Ze moeten dat natuurlijk doen, anders is alles weggegooid geld. Maar daarna zou die schuld teruggebracht worden tot een niveau wat ze aankunnen, aangenomen dat ze die hervorming doorzetten. Dat is de redelijke benadering, dat hebben we een jaar of geleden ook bij landen als Mexico en zo gedaan. En dat is het begin van de grote boeiperiode in die landen die dat kregen uh, geworden. En dus uiteindelijk is dat ook voor de crediteuren beter. Jij kan beter een kleine claim op een hele gezonde kip mm. met heel veel veren hebben... dan een hele grote claim Precies. op een kale kip. En als we dan terug naar Nederland gaan, hoe lang moeten we nog blijven discussiëren... voordat er een duidelijk plan voor Griekenland ontstaat? Nou ja, het probleem is dat hoe langer je discussieert, hoe duurder het wordt. Uh, de, als ze een jaar geleden gewoon uh, gezonde stand hadden gebruikt... Uh, en meteen ingegrepen, meteen Griekenland door een mijn programma gejaagd hadden... waardoor ze uh, al die hervormingen gaan doen, waardoor dat land weer redelijk gaat lopen... en hun schulden teruggesnoeid hadden, zoals uh, 15 jaar geleden bij Mexico gebeurde... dan had het Nederlandse belastingbetaler bijzonder weinig gekost. En dan hadden we ook de private sector, die private banken die een hoop van die schulden op hun boek hebben staan... die hadden we ook mee kunnen laten betalen. Maar nu lukt dat steeds meer. ...omdat het allemaal naar de belastingbetaler geschoven is. Dus hoe langer je deur praat, hoe duurder het wordt. Maar we praten al sinds het voorjaar van 2010. Is het toen niet misgegaan in de politiek? Nou, behoorlijk is iets misgegaan. Kijk, ze hebben al, al, zoals je aangeeft, al zo'n anderhalf jaar lang, uh, ja, uh, maar gedaan alsof het alleen maar een kwestie was van wat geld geven. En alles wat we geven, gaan we 100% terugkrijgen. En een ogen gesloten voor het feit dat die schuld gewoon veel te hoog is. En dat je die beter in verhouding tot hun betaalcapaciteit kan brengen. Dan, ga je gewoon, uh, dan hebben mensen in Griekenland zelf ook nog een perspectief. Uh, als jij door enorme vormingen heen moet gaan, alleen maar om 30 jaar lang heel veel terug te betalen, dan gaan die mensen op een gegeven moment. Nou, laat die hervormingen maar, want de voordelen daarvan gaan toch naar buitenlandse schuldhuis. Dat doe ik gewoon niet meer. Al die banken die ons mee de afgrond ingeleid hebben, die, die worden allemaal door de Nederlandse Duitse belastingbetaler volledig gecompenseerd voor alle risico's die ze genomen hebben. Maar de middenstand in Griekenland, die moeten verbloeden. Ja, dat, dat geeft... Dat geeft begrijpelijkerwijs problemen. Ik denk dat je uh, met een schuldsanering ook het uh, politiek voor de Grieken makkelijker maakt... om die mensen die een echte broekriem aan moeten... Hoe noem je dat? Uh, nou ja, aantrekken. zakken moeten doen, aantrekken. Ja. Wat doe je met broekriemen? <lacht> uh, dat, dat zal makkelijker zijn als ze weten dat ze niet de enigen zijn die moeten bloeden. Worden de wijze economen in Nederland eigenlijk door de minister wel gehoord? Uh, mensen, ja, weet dit advies, ja. De jager is ook wel opgeschoven in zijn... Uh, in zijn visie hierover. Uh, maar nog niet ver genoeg. Verder kan de jager natuurlijk een hoop zeggen gaan vinden. Uh, maar ja, het gaat eigenlijk meer om Angela Merkel. Uh, degene die echt de lakens uitdeelt in Europa, natuurlijk niet Nederland, maar Duitsland. Dus Angela Merkel, het wordt de tijd dat zij eens naar wijze economen gaat luisteren? Ja, dat lijkt me wel. En, uh, kijk, daar ligt eigenlijk het grote gebrek aan leiderschap. Het is Duitsland die het de bal laat vallen. Destijds in Mexico, Brazilië, schuldenhervormingen. Zo'n 15 jaar geleden, dat werd allemaal gedreven door de Verenigde Staten. Die zijn op een gegeven moment. Nou, is het mooi geweest. Dan moeten we dit goed oplossen. En dat is voor iedereen beter geweest. En dat, ja, die rol is nu, die komt nu natuurlijk bij Duitsland terecht. Maar ja, die, die zijn verlamd. Die doen niks. Of de recessie ook Nederland zal treffen, moeten we dus afwachten. De bal ligt nu bij bondskanselier Angela Merkel. Dank u wel, econoom Zweden van Wijnbergen. Ja, en onze zendtijd, omroep WNL's zendtijd, zit er bijna op. Want zometeen hier na zes uur. Lara Rens en Marcel van Hoosten met het Radio 1 journaal. WNL is er nog vandaag volop. Over ruim een uur begint Eva Jinek op Nederland 1 met Vandaag de Dag. En natuurlijk is Joost Eertmans er weer met een kersverse stelling... om half zeven op Radio 1 met Avondspits. Wij zijn er volgende week weer om twee uur met Nog Steeds Wakker... en om vier uur met Nu Al Wakker. We wensen u een wakkere dag. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.